...met het NOS Journaal stoffen gevonden voor de productie van Ecstasy. Het gaat om 12.000 liter safrol, een plantaardige stof uit Thailand. De vloeistof zat in vaten en had als bestemming Nederland. De vondst werd een paar weken geleden al gedaan... ...maar justitie in Antwerpen heeft het nu pas bevestigd. De 12.000 liter safrol zou goed zijn geweest voor honderden miljoenen ecstasypillen. pillen Drie Nederlandse mannen van Marokkaanse afkomst... ...hebben een klacht tegen Nederland ingediend... ...bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève. De drie vinden dat de Nederlandse staat hen niet heeft beschermd tegen wat ze noemen de haatzaaierij door Geert Wilders. De weigering van het OM om Wilders te vervolgen, de, vra de vraag om vrijspraak toen er toch een proces kwam... en de vrijspraak door de rechtbank zien de drie als een vrijbrief voor Wilders om migranten en moslims te blijven bestempelen als gevaar voor de samenleving. De nieuwe Italiaanse premier Monti heeft in het parlement zijn plannen gepresenteerd om de economische problemen van het land aan te pakken. Hij beloofde strikt en eerlijk te zijn bij de hervormingen. Want die wil onder meer het pensioensysteem aanpassen, waarin volgens hem grote en oneerlijke verschillen zitten tussen de beroepsgroepen. Verder wil hij de belastingen hervormen en belastingontduiking aanpakken. De nieuwe Italiaanse premier waarschuwde dat de toekomst van de euro afhangt van de beslissingen die Italië de komende weken neemt. Vanavond houdt de Senaat een vertrouwensstemming over de nieuwe regering. Ingrid Paul gaat de Amerikaanse schaatser Shani Davis begeleiden. Paul is door de tweevoudige olympisch kampioen aangetrokken om trainingsschema's te maken. Volgens Paul moet zij ervoor zorgen dat Davis zijn seizoen goed afstemt op de belangrijkste toernooien. Het weer bewolkt en nevelig. In het zuiden hier en daar ook wat zon. Het wordt 5 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. Morgen veel bewolking, later op de dag misschien wat zon. Het is vrij zacht, ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 54 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, bij Hoogmade 5 kilometer. Op de A10, de ring Amsterdam tussen Geusveld en de Koentenol 5 kilometer. Andere kant op tussen afrit Eijmuiden en Rai 6. A13, de Nacht rotterdam tussen Delft-Noord en de Afrit-Berkkenrode reis 5. Op de A15, Maanvlakte Rotterdam tussen afrit Prielen en Knopend Benelux 13 kilometer. Daar waren een tijdje twee rijstroken dicht na een aanrijding, die zijn weer open. A20, op van de richting Gouda tussen Schiedam en het knooppunt de 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Take care. trade C F M, Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. It's you, it's you. Stay the same So don't even bother asking if you love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 Dude, always, always be there. And thought you always be there? I I took your presence for granted, but I always cared. But I, I miss the love we. fall and fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally, could this be it? Oh, should I give up? Oh, should I just keep chasing pain? Chasing pavements, even if it leads no ZANG